Auto's werden vernield, tientallen ruiten ingegooid en een lijmbus werd belaagd. De politie zette honden in en voerde enkele charges uit. Zeker 15 agenten raakten gewond bij de confrontaties. Bijna 100 Congolezen zijn opgepakt. In Rotterdam is vanwege een gaslek het gas bij zo'n 60 woningen afgesloten. Het lek ontstond aan het einde van de middag onder het asfalt in de Boezemstraat in de wijk Krooswijk. Het lek is inmiddels gevonden en gedicht. De politie verwacht dat alle 60 woningen binnen korte tijd weer gas hebben. Dan nog het weer. Verspreid over het land buien. Vooral in het westen. Lokaal kan het glad worden. Morgen steeds meer buien met kans op hagel en natte sneeuw. Het wordt dan maximaal 7 graden. Dit was het NOS-journaal. Dit is Radio 1. Rust, Simone Wijnands. Een hele goede nacht. Je luistert naar Lust, het programma over liefde, seks en relaties van BNN op Radio 1. Ik klink misschien wat snotterig, dat kan kloppen. Ik ben net als half uh, Nederland echt snip en snip verkouden, hoesten, proesten, uh, snotteren, niezen, alles. Het heerst. En uh, dat is niet het enige wat heerst deze maand. December is de maand van de geldstress. Met alle dure feestdagen. En uh, daar komt nog eens bij dat we uh, sinds kort officieel in een recessie zitten. Daarom dacht ik, is wel een mooie uh, gelegenheid om vannacht in Lust te praten over geld en relaties. Welke invloed heeft onze financiële status eigenlijk op onze relatie? En op ons seksleven bijvoorbeeld. Daar wil ik het vannacht met jou over hebben. Merken jij en je partner al iets van de crisis? En heeft het je liefdesleven veranderd? Laat het mij weten. Bellen kan naar 0800-1121. 0800-1121. Dat is een gratis nummer. Ik kan ook nog sms'en. Dat doe je dan door te sms'en naar 0800-1121. Begin dan even met een spatie en dan je bericht naar 9090. One more why Money don't matter tonight. Dat zou ik ook zeggen als ik prins was. Geldzorgen zijn een uh, ver van zijn bedshow. Maar dat is voor veel mensen wel anders. Goedemiddag, Richard. Hallo. Hoi, goeienacht. We praten in Lust van Nacht over uh, geldstress... en uh, wat voor effect dat heeft op je relatie. Hoe zit het bij jou? Zit jij uh, lekker in een slappe was? Of uh, nou, kun je het maar net aan elkaar knopen? Nou... Nah. Zo, zo erg is het niet. Ik kan wel een jaartje kruiden als het nu een beetje tegen zit, maar ik, ik, ik, zit, niet, uh, ik zit niet op rozen. Nee? nee? Wat moet ik me bij voorstellen? Hoe, hoe ziet jouw uh, geldplaatje eruit, zeg maar, op dit nou, moment? ik heb wel een beetje gespaard en een beetje nagedacht, maar uh, ik moet gewoon wel zorgen dat ik werk heb. Mm -hmm. Ja, dat lijkt me een eerste vereiste. Maar heb je hebt wel werk nu op dit moment? Ja, ja, ja. Freelance. Maar als je naar de, de supermarkt gaat, uh, gooi je dan gewoon maar alles in je, in je karretje uh, wat je wil hebben? Of uh, is het echt de euro-shopper, zeg maar? Nee, nooit. Sowieso, op eten mag je nooit bezuinigen. En waar bezuinig je wel op dan? Nou, het is nergens op. Op, di op dit moment nergens op? Nee, nee ik denk wel eens van, uh, heb ik dat hem echt nodig? Nou, misschien wel niet. Je gaat gewoon heel bewust om met geld eigenlijk op ja, dit moment. Ja. Maar goed, ja. uh, het gaat over uh, vannacht en lust over uh, relaties en geldstress... en uh, uh, wat voor effect dat dan heeft op je relatie. Als ik jou zo even hoor, dan denk ik... Nou, het gaat toch allemaal wel goed met de research. Oh, dat ook eigenlijk wel mee, maar dat is niet zo. Maar... Waar ik, denk het van, ik denk van, je bent een knappe jongen als je in dit klimaat... Als we van, kijk maar eens in de krant of kijk mm. op het nieuws. Als je in dit klimaat... Er omheen kunt dat het gewoon uh, crisis is en dat er gewoon uh, een open hand is. Mm, nou, het is, ik zeker weet dat een crisis is, hartstikke crisis. Maar jij, jij ja, maakt je ja. vooral zorgen, dus eigenlijk, als ik het goed begrijp. Nou, ik vind dat wel, ik vind dat wel heel ernstig. Ja, ja. Want hoe, hoe zit je qua werk? Heb je, uh, vermoed je dat je er misschien wel uitvliegt over een tijdje? Dat nou, ik, ik ben muzikant en het gaat nu eigenlijk best wel goed. En we zijn nu aan het toeren en uh, volgend jaar doet mijn opdrachtgever het iets uh, rustiger aan. En uh, dan heb ik dus geen werk. Oké. Okay. En daar, daar lig je nu al een beetje van wakker? Nou, ik denk van dat, dat, dat jaar kom ik wel door. Maar ik hoop wel dat het daarna weer wat beter gaat. Ja, nou, dat, dat, dat hoopt iedereen natuurlijk. Maar, maar wat heeft dat dan voor, voor effect op jou en op uh, je relatie? Nou, dat werkt eigenlijk best wel ver door. Je ziet het toch op, op heel veel levels is het van... Uh, in wat voor, ja, wat voor opzicht dan? Waar, waar ja, je... ik, ik denk gewoon als wij, uh, en ik heb een hele leuke vriendin en die, die heeft haar eigen geld, dat maakt allemaal niet uit. Maar ik denk wel als wij het doen, kijk ik heb een soort hele fatalistische inslag denk ik door dit, dit, dit hele klimaat beïnvloedt mm. mij zodanig dat ik soms wel eens denk van ja, het zou wel de laatste keer kunnen zijn. Maar hoezo dan? Want oh, als ik jou zo hoor, ik bedoel, tuurlijk, het is recessie, het is crisis. We weten allemaal over een tijdje, of oh, heel binnenkort, gaan we gewoon allemaal hartstikke bloeden daarvoor in uh, de portemonnee. Want uh, er komen ja, extra belastingen. Ja, maar dat is misschien mijn... Uh, we, we, ja, ja waar, waarom... Uh, ja, ik bedoel, je hebt nu nog een baan. Je zegt, ik kom ook als ik mijn baan verlies het eerste jaar zeker nog wel, wel door. Ja, maar daarna weet ik het niet. Nee, en daar lig je nu al van wakker. Daar heb je nu al problemen mee in je seksleven. ja. Ja, ja. Nou, ik denk gewoon, als, als ik het doe, ik denk gewoon. Dit zou de laatste keer kunnen zijn en ik zorg gewoon dat het gewoon de allerbeste keer ooit is. Ik ga er gewoon helemaal voor. Ja. En oh, wat vind je vriendin, vriendin daarvan? Nou, ik denk dat ze er wel blij mee is. Maakt zij zich zorgen? Nee, nee, niet echt. Ze niet? Oké. Okay. Nou, dus ga, gaat eigenlijk oh, ja, en, ik, oh. ik, en ik kom echt uit de school van. Uh, weet je wel, het spreekwoord bij ons thuis was altijd. Uh, vrouwen komen nooit, althans, ik heb het nog nooit meegemaakt. Maar nu als wij het doen ik denk van, uh, kan het kan wel de laatste keer zijn, ik probeer gewoon van, uh, ik denk, Goed. het moet gewoon, alles moet gewoon super zijn. Dus op de een of andere manier, die hele economische crisis, brengt mijn relatie eigenlijk tot een soort superhoogtepunt. Maar tegelijkertijd... Van, en ik heb zo'n hoogtepunt, en je, heeft, of je bent er helemaal in, of het is niet zo plastisch dat het dan... Uh, ja, hoogtepunt klinkt dan meteen als een soort... Uh, zo bedoel ik het niet. Hm. Maar je bent daar dan... Uh, we zijn echt samen gewoon... We zijn met z'n tweeën, maar zijn echt één. Maar toch denk ik... Ja, dan ben ik gewoon gek genoeg altijd bezig met van... Uh, dat het eindig is. Oké, okay, nou ja. La, uh, dan wil ik niet weten hoe het wordt als je straks je baan kwijtraakt. Dan, uh, dan wordt het waarschijnlijk nog beter uh, in bed als ik het zo even hoor. En ja, denk je dat Nee, je zegt, je zegt nu, je schetst nu eigenlijk het plaatje Vanuit nou, Het gaat nu allemaal nog wel, uh, wel prima, maar uh, ik ben heel erg aan het doemdenken. En uh, dan vervolgens in bed uh, presteer ik extra, omdat ik denk dat het de laatste keer is. Ik, ik ja, weet omdat het niet. nu nog goed gaat. Ja, ja. Maar als het dan echt niet goed gaat, ja, dan weet ik niet hoe ik... Uh... Maar is dat zo? Of, of zit je nu gewoon eigenlijk een, een beetje iets te verzinnen? Want daar klinkt het eigenlijk een beetje naar, eerlijk gezegd, Richard. Nee. Nee? nee? Ja, ja, okay, ja maar misschien voor jou. In mijn hoofd werkt het heel gek, maar dat is gewoon, nee. Nee, maar dat is gewoon wat er gebeurt. Van, uh... Dat is de manier waar, hoe het op bij jou werkt? Ja, het werkt Lijker. voor iedereen anders, denk ik. Maar nee. ik denk van, uh, het ziet er gewoon niet rozeurig uit. Nu gaat het misschien wel goed, maar je, je weet niet hoe het eindigt. Nee, dat weet je ook niet. Nou, dat, dat is even afwachten. Richard, dank je wel in ieder geval. En ik wens je nog een hele fijne nacht toe. Als jij ook wil meepraten over uh, geldstress... en uh, wat dat voor effect heeft op je relatie... dan kun je uiteraard bellen. We hebben een gratis nummer, dat is 0800-1121. En uh, mijn BNN-collega's Olaf, Arco, Leslie... Edwin en Milou die zitten zoals elke week weer in de BNM-bar. Ze praten ook mee over het onderwerp van deze nacht, geld en de liefde. Wat vinden zij er eigenlijk van dat er mannen zijn... die uh, jonge, arme vrouwen uit Oost-Europa halen om met hen te trouwen? Je hoort het in Boyd's Bar. Boys Bar. ja. Nee, nou ja, op een manier begrijp ik dat wel. Wat? Poolse bruiden. Van, van hun of van de van, mannen van die ze... Van hun. Ja, ik ik vind het heel erg van die kerels die dat doen. Die, die Poolse bruiden bestellen. Maar ik snap wel dat als je als meisje opgroeit... in een land waar, de, waar, waar geen fuck te beleven is... waar je geen toekomst hebt... Dat ja, straat zo zoveel ongelukkigheid uit. Ja, zo'n zo ellende daar. En als je van, van je ouders ook al te horen krijgt... doe dat maar, ga maar lekker hè, met zo'n beste kerel mee. Ik snap bijna wel dat ze dat doen... Maakt het niet minder traag. Ja, er, er zijn slechtere redenen om met iemand te ja. trouwen dan economisch. Ik vind het dat wel, wel is smerig, wel. walgelijk en. en uh, de, zo vrouw vrouw niet oké. Okay. Met, uh, met, met rijk. Ja, maar dat is echt. Ja, maar ik, zag achter, ik was in het voorjaar op Cuba en dan zie je dat ook heel erg. Weet je, ja. van die meiden van 18, 19, 20 en, en dan een dikbuikige ja. Duitser of Nederlander of Engelsman. Altijd. Ja, ja. Ja. En het eerste vind ik, het zijn vaak mannen die in verhouding. In, voor onze begrippen niet eens rijk zijn. Maar die hebben voor, voor hun... Daar gaat het ook juist om. Ja. En die, ja. en die, en die Daar willen dan al die, v, al die yeah. maatschappelijke teleurstelling... botvieren op zo'n jonge meid. Ja. En dat vind ik zo erg. Ja. Het Kijk, is, is ja. zo'n broken, broken een dream is, is het gewoon. Ja. Zo ja. triest. Maar het kan soms, volgens mij ook wel... dat zo'n man gewoon onhandig is, weet je, en dat die gewoon door een zo Europese vrouw wordt weggeblazen. Ja, precies. Dus ja. ergens ja. heeft het dan ook wel weer iets moois. Ik hoop niet misschien. op een van de moreel... Uh... Die, zijn, die, zijn, die zijn gelukkig met elkaar. Want ja. Die man die is waarschijnlijk te lelijk uh, ja. ja. ja. ja. over haar zij te duur uit te komen. Ja. Ja. En als, als, als lelijk zijn pijn kon doen, dan zou hij waarschijnlijk de hele dag, hele dag janken. Ja. En, ja. en zij denkt alleen maar van ja, hij heeft geld. En mijn dus... leven is erop vooruit ja. gegaan. Ja vooral, ja, vooral het leven van de familie thuis natuurlijk, ja. dat is het idee. Ja, je ziet dat natuurlijk ook bij west landen. Ja, ja Die omhoogneukerijen. Lieke Bouten, Bouten ja. moet toch ook liefde ja, hebben? Ja, precies. Oh. En zij is er ook op vooruit gegaan. Ja, ja heel, in welk ja. opzicht? Ja. Nou, Financieel. Financieel, Financieel, ja. Financieel, Financieel. En daar vind het vandaag over. Je hebt twee soorten voetballers. Die gasten die niet verwachten... dat ze ontzettend succesvol worden en die hebben dan nog steeds... hun best wel lelijke vriendinnetje van vroeger uit oorschool. Ja, ja dat, dat ik liefde. Hé, uh, niks met Oorschot. Ja, en dan heb je gewoon die gasten die gewoon... in de Palladium uh, in Amsterdam op het laatste Plein... zijn chick komen ophalen, weet je. Wat ah, oh, tragisch. Doe mij maar die mij het tijd oorschot. Ja, maar die gasten worden door hun coach altijd heel erg aangemoedigd... om zo snel mogelijk te trouwen. Zo? Ja, want dan uh, gaan ze niet meer uit en dan gaan ze niet, ja, dan dan. niet meer rond. Dus ja. dat is het niet meer officieel. Goed voor de concentratie. Ja, heel veel ja. ja, voetballers trouwen ook. Super jong natuurlijk. Mm. Ja. Maar dan zit je daar ook met zo'n gast, weet je wel... Ja, nee, dat lijkt me toch ook wel. allemaal heel liefdeloos. En ja, met je miljoenen, waar je, je, bent, je bent te saai om te, wat ermee het leukst bij ja, te en doen. En je houdt een soort maar droomwereld het dus in, dat is wel leven. heel aantrekkelijk. Over, oh, ja. ja, die meiden staan letterlijk in de rij, ja. in die kroeg. Maar is ja. het omdat ze geen voetballer is, om ook ja, geld te Ja, het is ook. financiële zekerheid. Maar ik denk dat dat meer gaat ook om groepies. Status. En dat niet ja, ja. zo echt om status ja. maar meer om het een voetballer te verdienen. Ik vind toch wel het beste voorbeeld hier van het Boris Bekkertje, die vrouw die van hem zwanger was. Wauw, briljant. hij zei: ik ben niet met haar naar bed geweest. Dat kan niet, dan kwam er een rechtszaak. Toen bleek, ze had hem gepijpt in een kast ja, in een hotel. Hee, ja. En toen had ze alles uit haar mond bewaard en Oef. in een foef gestopt. En ja. zo was zwanger van hem geworden. Ziek. Ja. Hoe ziek. Ja, Hoe ziek. Ik vind dat, dat. wel echt. Hoe ja, dat, ziek toen kwam die rechtszaak. Toen, dat kleine jochje was gewoon ook echt een donkere Boris Bekker. Je ja, kon ook niet eens heen. twijfelen of het van hem was. Maar het, ik, vind wel, ik vind het zo jammer, want het gaat dan eigenlijk om middelen. Die je, je, om sperma gaat het uiteindelijk. Terwijl het <laughs> zou toch om liefde moeten gaan? Dat vind ik een mooie ja. afsluiting. Oh, ja. Een provincie maar. mijn BNN-collega's over uh, seks, liefde, relaties... en dat in relatie tot geld, waar het vannacht om gaat, hier uh, in Lust. Als je nog dorst hebt, geen probleem. We gaan vannacht nog een paar keer terug naar de bar. Zometeen dan hoor je onze huissexuoloog Wil Berghuis... na Ed Sheeran en de team White lips, pale face, breathing in snowflakes...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 the man. is al zo'n dure maand, december, en nu zitten we ook nog eens midden in een recessie. Niet goed voor je portemonnee en zeker niet voor je relatie, al die geldstress. nacht. Wilberghuis, goeienacht. Goeienacht, En Ze zeggen dat na december het aantal scheidingen toeneemt. Heb jij het nu ook al drukker dan anders met mensen die nog willen werken aan een relatie? Ja, ja, ja. Nou ja, wat je net ook al zei, het is nu niet alleen een hele dure maand, maar het is ook nog een, een heel spannend jaar geweest, financieel, hè, economisch gezien. En, en mensen hebben ook niet het idee dat het echt veel beter wordt. Dus ik heb veel stellen gehad met financiële problemen door ontslagen of... Uh... Ja, doordat ze hun huis moeten verkopen of, of wat dan ook. Dus uh, nee, die, die financiën zijn veel te sprake geweest uh, bij mij in de spreekkamer. En wat, wat gebeurt er dan met, met je relatie? Wat, wat, wat zijn zeg maar de, de klachten waarmee mensen komen? Ja, het wordt, het wordt er niet beter van. En want financiële uh, problemen die scoren heel hoog als het gaat om, uh, uh, nou ja, stress. Uh, dus mensen liggen er echt wakker van. Je kunt echt wakker liggen van financiële problemen. En daardoor, uh, ja, dan gaat al die energie natuurlijk uh, naar je zorgen. En uh, dan gaat er geen energie naar uh, je partner. En uh, al, er blijft er al helemaal geen energie meer over om eens even lekker te vrijen. Uh, dus uh, geldproblemen kunnen wel degelijk een hele negatieve, remmende invloed hebben op uh, seksualiteit. Ja, precies. Want... Want ik ja, maar me voorstellen, En dat stress is sowieso niet gezond voor je. Dat is nee. algemeen bekend. Maar als ja. je dan ook nog eens uh, nou, dit soort stress hebt samen. dan lijkt het me voor je relatie en je seksleven niet echt een, uh, een nee, dat is echt, echt wel heel erg hoor. En wat je soms hoort is natuurlijk ook. Ja, het lijkt me ook vreselijk als je hè, je baan dreigt kwijt te raken. waardoor je ook je huis moet verkopen. Weet je, het wordt dan ja, zo'n zo soort kaartenhuis wat dan uh, in elkaar stort. En dan uh, moet je maar proberen of je relatie dat allemaal uh, kan verdragen. Maar dat, uh, ja, dat is gewoon heel moeilijk. Ja. En wat wat je die mensen dan? Ja, dat zijn externe factoren, zoals ik dat dan altijd zeg, waar niemand wat aan kan doen. Helaas, ook ik niet. Maar toch probeer die stress zoveel mogelijk, zoals met alle stress, uh, niet de slaapkamer binnen uh, te laten komen. Maar probeer toch, uh, ondanks de financiële problemen, het samen nog wel fijn te hebben En dat hoeft niet veel geld te kosten. Maar dan wel tijd voor elkaar vrij te maken en uh, lekker tegen elkaar aan te kruipen en dan dusnoods uh, lekker televisie te kijken met een lekker kopje thee erbij. Dat is allemaal <laughs> niet veel te kosten, maar het is wel heel belangrijk om toch nog het gevoel te houden van, uh, ja, uh, hè, dit is mijn partner en, en uh, dat staat los van de financiële problemen waar niemand om gevraagd heeft en waar niemand wat aan kan doen. Nee, maar het lijkt me wel ja. echt moeilijk, want inderdaad ik ben ja, ook een enorme piekeraar. Ik, uh, ja. Nou ja, ik, ik kan ook echt wel wakker liggen als ik een, uh, problemen. probleem heb. Nou, en als je dan echt flinke financiële problemen hebt, ja, dan is wel het laatste waar je aan denkt, volgens mij seks, als ja, uh, met je hoofd op je kussen ja. ligt. Ja, nee hoor, dat, dat is helemaal waar. En uh, je kunt natuurlijk al, sommige financiële problemen kun je wel proberen te doen, hè? als je uh, bijvoorbeeld schulden hebt en uh, hè, probeer dan inderdaad die schulden te regelen en uh, dan weer wat hebben van, goed dan kan ik dat wat meer loslaten. Maar er zijn ook financiële problemen, ja. Die, die, die, als je ontslag voor de deur staat, ja, daar kun je weinig aan doen. En dan toch maar proberen rustig te blijven, nou, dat is echt heel lastig. Nee, dat, dat, dat vind ik ook, maar ja, toch proberen. Denk je dat mensen die uh, veel geld hebben over het algemeen gelukkiger zijn in een relatie dan uh, mensen met weinig geld? Nee, ja, nee, het was maar zo makkelijk. Maar dat is dus niet automatisch zo. Maar ja, dat is sowieso van maakt geld gelukkig. Dat, nou kun je zeggen van nou geld maakt niet gelukkig, maar het maakt het allemaal wel wat makkelijker. En dat denk ik wel. Ja. He, dus, maar goed, mensen die veel geld hebben, die hebben weer andere zorgen. Maar uh, als je weinig geld hebt, ja, dan is, uh, is het gauw zo dat je daar gewoon uh, zelf uh, psychisch last hebt, maar, van hebt. Maar dat je relatie daar ook onder te lijden heeft. Zeker als dat langdurig is. Kijk, een, nou ja, een aantal maanden wat, wat minder financieel, dat redden we allemaal nog wel. Maar als dat echt jaren duurt en ook uitzichtloos en je hebt dan ook nog jarenlang schulden af te lossen, nou, dan vind ik het heel dapper hè, als mensen daar rustig onder kunnen blijven en dan toch kunnen blijven ontspannen en uh prettig blijven voelen. Ik denk dat bijna niemand dat lukt. Ja, nee, dat lijkt nee. me ook ontzettend moeilijk. Ja, ik denk altijd ja. bij mezelf, ik, ik koop altijd, één keer per jaar koop ik dan een, een lot voor de, voor de oudejaarsloterij. Dat is oh, echt het ja. enige waar ik aan meedoen. Elk ja. jaar toch weer hopen, hè, dat je die, ja. die jackpot pakt. Maar ja. dan, dan fantaseer ik van tevoren altijd al. Dan denk ik, oh, als ik zoveel geld had, nou, dan, dan ging ik allemaal reizen maken. En dan ook allemaal ja. leuke dingen doen met, uh, met mijn vrienden. En uh, nou, dan wist ik het wel. Dan kan ik me niet voorstellen dat, dat dat dan nog voor dat je dan niet gelukkig zou zijn. Volgens mij maakt dat nee. echt je leven zoveel makkelijker. En ja, je het maakt het makkelijker, nooit... maar niet per se gelukkiger. Nee hoor, dat nee. zou het wezen Dan zou iedereen met geld zou automatisch gelukkig zijn. Nou, dat is zeker niet zo. En dan heb je zoveel nee. tijd voor elkaar, want dan je hoeft niet per se te werken. Nee. Je kunt alles mag je, je kunt alles doen. Je hoeft niks meer te doen. Ja goed, dat zien we ook aan, aan alle rijke mensen. Dat dat per definitie ook niet zo is. Dus nee, dat zou te makkelijk zijn. Maar het omdraaien kan je het wel dat je kan zeggen van nou, als je weinig geld hebt, ja dan is de kans op uh, je ongelukkig voelen, die is wel heel groot. want als je elke dag moet vechten voor uh, nou ja om, uh, om je boodschappen te doen en je eten in huis te halen en je huur te kunnen betalen aan het eind van de maand. En ook nog in onzekerheid leeft of je nog wel uh, dat kunt de volgende maand daarna. Ja, dat is natuurlijk zo stressvol. Dat, dat is afschuwelijk. Ja, ik zou er ook heel moeilijk mee kunnen leven. Maar je moet het eigenlijk bijna, als ik jou zo hoor, een beetje zien... als uh, het advies wat mensen die een hele drukke baan hebben ook uh, hebben, uh, wat vaak wordt gegeven. Van nou, uh, neem je werk niet mee naar huis. Of uh, weet je wel, hou dat eventjes buiten je privéleven. Ja. Dus dat zou je ja. eigenlijk met financiële... Problemen haast ook moeten doen, dat zou je ook doen. Ja, bijna wel. Ja. Ja, maar dat, ik, ik snap dat dat onmogelijk is. Hè. Zeker als je ook, uh, ja, zoals nu voor de feestdagen en, en je hebt kinderen, ja, je, je wilt ze toch ook wat geven. En, um, hè, de, dat is heel moeilijk, maar probeer toch, ondanks dat, met de weinige middelen die je hebt, hè, probeer positief te denken en probeer er toch nog wat van te maken. En, en er zijn ook mensen die dat toch, ondanks alles, wel lukt. Dus uh, dat is natuurlijk heel erg mooi als dat kan. Maar makkelijk is het niet. Dat wil ik mm. er zeker niet, uh, niet bij zeggen. Nee. Wanneer had jij voor het laatst geldstress eigenlijk wel? Nou, dat heb ik <laughs> bijna elke maand. <laughs> Toch wel, ja? Ja, mijn man die zegt altijd: van oh, jij geeft veel te veel geld uit aan schoenen. Ja, ik heb mijn schoenen tik. Dus uh, als ik weer zeg. Ja, ik kom wel eens iets geld kort aan het eind van de maand, dus uh, de, ja daar kan ik ook wel een beetje, een beetje wakker van liggen. Vrouwen en schoenen ja. ja, wat, waren ja. Je, wat was je laatste aankoop dan? Dat wil ik dan toch wel weer weten als vrouw. Hele, hele, ja, moet ik dat echt voor iedereen vertellen. Hele, hele dure laarzen. Maar waren ze mooi? Ja, heel mooi. Nou, <laughs> dan is het een investering is het dan wel. <laughs> ja, daarom. Zo, zo probeer ik dat ook altijd te verkopen. <laughs> Lukt niet zo ja. erg, maar ja. uh, een, een mooi excuus. Dank oh, ja. je. Uh, later het uur dan uh, bel ik je nog terug voor de luisteraarsvraag. Oké, okay, dan hoor ik je straks weer. Tot straks. Heb jij een vraag die gaat over je seksleven, je geliefde of je relatie aan Wil? Mail hem dan snel naar lust@bnm.nl en wie weet geeft Wil dan straks antwoord op jouw vraag. Relatie's and six and Radio 1. Lust. Sunrise, sunrise. Looks like morning in your eyes. But the clock's held fifteen. full hours. Sunrise, sunrise. Couldn't tempt us if it tried. Cause the afternoons already. said who Sunrise. Geld, de een heeft er wat meer van dan de ander. Angelique en Jacqueline die werken allebei keihard. Ze zijn ongeveer even oud, maar staan er financieel behoorlijk anders voor. Goedenacht dames. Goedenacht. Goedenacht. Angelique, ik begin even met jou. Jij bent uh, 26. Ja. Yeah. Je woont nog thuis. Dat klopt, ja. En uh, je ja. werkt hartstikke hard. Uh, yeah. waar, wat, wat, in welke business werk je? Ik werk in de mediabranche. In de media, net als ik. Ja. Ja. Maar je verdient nog niet zo heel erg lekker, want uh, je, je kan nog niet samenwonen. Nee, nee ja, het is eigenlijk uh, een beslissing om in die branche te gaan werken op latere leeftijd, terwijl mijn studie een andere richting uh, ja, is. Dus dan moet je eigenlijk weer vanaf voren van beginnen. Wat dus ook betekent dat je met een, uh, ja, met, door stages bovenop wil komen... Maar wel minimaal verdiend, inderdaad. Dus je zit een beetje op, op stage niveau qua inkomen ja, nu nog ja. op, uh, op Dat dit moment. Mm -hmm. En Jacqueline, jij bent een jaartje ouder. Uh, woont ja. al uh, een aantal jaren of al best wel lang niet meer thuis sinds je 18e geloof ik. Klopt. En jij hebt dan weer een vetbetaalde baan. <lacht> uh, ja, nou ja, ik werk ook heel veel uren voor. Maar ja, nee, ik heb een, een hele goede baan. Wat, uh, wat doe je? Ik uh, ben uh, investeerder. Oké, okay. en uh, waar investeer je in? Uh, wij kopen met ons bedrijf, uh, kopen wij eigenlijk uh, totale bedrijven. Wij uh, zijn bijvoorbeeld uh, eigenaar van uh, ja, duizenden optiekketens of optiekwinkels over de hele wereld. Dus uh, ja, je kan je geld op de bank zetten, krijg je krijgt misschien 4% rente. Maar je kan ook totale bedrijven kopen en dan uh, kun je veel meer verdienen en dat is... Het idee. Oké, okay, nou dat klinkt als big business. Ja. En en hoeveel durf je te vertellen hoeveel je daar dan mee verdient ongeveer? Of oh, hoeveel meer Ja, of hoeveel <laughs> meer dan Angelique? <laughs> dat <is een> <laughs> ja, ik denk, ik denk uh, ja, nee, ja uh, heel veel uh, over de 50.000 euro. Zo. In het eerste jaar. Dat is uh, lekker voor iemand van jouw leeftijd, zeg. Ja, zeker. Tot en uh, Angelique, uh, jij ja. woont nog thuis, maar je wil eigenlijk heel graag samenwonen. Want uh, ja. dat kan nu gewoon niet. Nee, en kijk, zei bijvoorbeeld... Uh, Jacques die zegt ook dat, dat ze heel veel uren werkt. En ik werk ook ja, soms over de 60, 70 uur per week. Ja. Maar dat is allemaal een investering. Dus het ligt niet per se aan de uren. Dus ja. een investering naar iets wetens natuurlijk. En ik wil heel graag samenwonen inderdaad. Maar op dit moment... Uh, maar wat heeft het voor effect dan op, uh, op je relatie met je vriend? Want je, je bent 26, je, je wil ja. dolgraag uh, een plekje voor jezelf. Of ja. een plekje met z'n tweeën. Ik mm -hmm. kan me voorstellen dat dat, uh, nou ja, dat dat niet altijd even leuk is. Nee, dat is vaak echt frustrerend. Want ja, je wilt het gewoon heel graag. En je, ik, je wil niet weten hoe vaak ik op de website zit te kijken naar huis. En dan denk ik, oké, okay, als ik geld verdien, ik huis van twee, drie ton En denk ik, van, dat wil ik dan hebben. Maar... Het idee dat je weet dat het de komende nou, zeker drie jaar nog niet in zit... is frustrerend. En het werkt niet altijd even goed, inderdaad. Nee. En in wat voor opzicht hebben jullie daar last van dan samen? Is het, heb je er wel eens ruzie om? Of is het wel eens minder gezegd dat hij zegt van... nou joh, ga nou even gewoon wat anders doen... of, of pak die je andere studie weer op en doe daar wat mee? Nee, nee. Op dat, even op dat gebied niet. Het stimuleert me juist wel heel erg om gewoon te blijven doen wat ik doe... Maar het is wel frustrerend, doordat ik zo druk ben en hij jou met je elkaar soms maar één, één keer in de week ziet of één keer in de twee weken ziet. Terwijl als je samen woont, dan kan je in ieder geval nog samen slapen, bijvoorbeeld. Ja. Hoe zit het bij jou, Jacqueline? Woon jij samen? Nee, ik woon niet samen. Ja, ik herken ook wel een stukje frustratie. En dat is bij mij omdat uh, ik gewoon echt waanzinnig veel uren werk. Ik werk wel gemiddeld minimaal 60 uur per week en uh, vaak ook meer. En ik moet continu stand-by staan voor mijn werk. Dus dat betekent ook dat, ik, uh, misschien in het weekend of juist als ik net bij mijn vriendin ben, dat ik dan toch weer aan het werk moet. En uh, dat kan ook spanningen opleveren. Dus aan de ene kant, ja, we hebben misschien genoeg geld, uh, eh, omdat je dan lekker salaris hebt. Maar mm -hmm. aan de andere kant heb je weer te weinig uur om, dat, uh, om daar een beetje van te genieten met elkaar. Ja, precies. Want ik zou zeggen, van, de, de, de, ik had het eerder deze uitzending ook met, met uh, seksologe Wil Berghuis over, dat als je veel geld hebt, dan is het voordeel daaraan dat je gewoon met elkaar leuke dingen kunt gaan doen en dat je dus niet uh, nou ja, die geldstress hebt. Ja. Uh, je hebt gewoon veel meer vrijheid, omdat je uh, kunt kopen en kunt doen wat je leuk vindt, met elkaar uit eten en zo, maar dat ja. zit er ook niet zo erg in dus bij jou. Nou, meer qua time constraint. Dat we gewoon te weinig tijd hebben en uh, uiteindelijk is, dat, uh, is het puur doorbrengen van tijd met elkaar denk ik belangrijker dan het hebben van geld. Want uh, je kan wel superlux uit eten gaan, maar het is eigenlijk veel leuker om elkaar vaker te zien en gewoon met de twee gaten op de bank te zitten. Zou je willen ruilen, Angelique, met Jacqueline? Nou, ik denk, kijk, qua liefde zitten we natuurlijk dan allebei een beetje in dezelfde situatie. Maar ik denk dat het wel makkelijker zou zijn. Ik bedoel, als ik nu drie keer moet nadenken of we wel naar de bioscoop kunnen samen. Of we dat wel kunnen betalen. Ja, dat, als je die zorgen niet hebt, dat maakt het toch wel een stuk makkelijker, denk ik. Ja. De drukte. En jij hebt dan weer het vooruitzicht uh, dat je op een gegeven moment... wel weer wat meer gaat verdienen en wat minder gaat werken waarschijnlijk. Of in ieder geval dat je no. iets minder misschien jezelf hoeft te bewijzen. Precies, ja. Yeah. Uh, en in dat opzicht, als je in die fase bent... Zou, zou dat dan weer wat voor jou zijn, Jacqueline? Zou je kunnen inbeelden dat je nou ja, op een gegeven moment zegt... van, nou, ik, ik kies toch voor mijn relatie en dan maar wat minder geld... en misschien een andere baan? Ja, zeker. Absoluut, absoluut. Maar kijk, ik denk net als Angelique ben ik nu aan het investeren. En kijk, als je jong bent, dan hoort de hardwerker ook bij. En gelukkig heeft mijn vriendin daar veel begrip voor. En uiteindelijk, maar uiteindelijk is, is, is, is, maakt geld niet gelukkig. Ik heb geen enkele illusie dat ik gelukkig ga worden door veel geld op mijn bankrekening of door een dikke carrière. Uiteindelijk maakt me dat helemaal niks uit. En... Ik denk dat ik heel veel gelukkiger ga worden door een, een stabiele relatie... waarin ik genoeg tijd heb voor mijn toekomstige vrouw, mijn kinderen. En uh, ik denk dat ik daar uiteindelijk heel veel gelukkiger van ga worden. En ik denk ook zeker dat ik uh, daar mijn baan op een gegeven moment... Voor op een lage pikje durf te zetten. Ja, oh, dapper van je, maar dan nog voorlopig nog niet. Dus ben je, lig je er nooit ja. van wakker dat je denkt van shit, ga ik dit wel redden? Want ik kan me voorstellen dat, ja, dat er toch ook een moment kan komen... dat je vriendin zegt van yo, uh, Jacques, ik ben er nu wel even klaar mee. Altijd maar dat gewerk van jou. Ik, uh, ja. ik zoek een andere vriendin. Nee. <laughs> ja, dat is een hele goede vraag. En daar lopen veel jullie gezegd ook wel uh, ja, misschien wel wekelijks tegenaan. Uh, tegen dat stelt. En uh, ja, nee, ja ik, denk, ik denk dat precies die vraag uh, wel zal spelen de komende jaren. Uh, en op een gegeven moment misschien je ook wel een beslissing moet nemen om gewoon echt meer naar te gaan werken. En dat betekent in mijn geval gewoon ja, waarschijnlijk een andere baan. Uh, maar ja, zoals ik er nu op dit moment in sta, wil ik, wil ik heel graag deze baan hebben. En denk dat ik door hierin te investeren mogelijkheden creëer voor de toekomst. Ook om het een stukje rustiger aan te doen. Maar af en toe zal ik ook, uh, zal ik ook wat moeten inleveren. En zal ik gewoon iets minder hard werken en iets meer tijd uh, met haar doorbrengen. Ja, precies, want dat vraag ik me af. Hoe, hoe doe je het op dit moment dan? Hoe, heb je dan, ik, ik noem maar iets, uh, dat je bijvoorbeeld alle verjaardagen van familie en zo... dat je dat sowieso skipt, dat je bepaalde afspraken maakt... van of dan die zondagmiddag is echt van ons? Hoe, hoe doe je dat? Uh, nou, dat zou ik eigenlijk op die manier meer moeten doen. Ik probeer wel minder afspraken te maken dan wat ik anders zou doen... En ik probeer ook meer mijn werk gescheiden te houden. Want uh, als ik mijn vriendin niet had, dan zou ik waarschijnlijk elk weekend ook met mijn werk bezig zijn. En nu uh, moet ik echt tegen mezelf zeggen: van oké, okay, ik ben nu met Anne, dus nu mag je even niet je finance boek erbij pakken. <lacht> en uh, dus uh, dat probeer ik. Op die manier probeer ik ook gewoon echt ruimte te creëren. Uh, maar het is lastig, want ik werk uh, dan 60 uur door de week. En in het weekend. Uh, ja, heb ik ook nog andere vrienden. En uh, dat maakt het af en toe lastig. Maar uh, in principe probeer ik wel zo min mogelijk uh, dingen af te spreken. En zoveel mogelijk tijd voor haar vrij te houden. Het dus geldt wel een kleine workaholic, ook in jou hoor ik zo. Ja, ja. Maar je moet ook investeren in je relatie. Daar ben ik me van bewust. Dat ja. is, uh, ja... <laughs> Dat is ook heel belangrijk. Investeren in je werk en in je relatie. Angelique. Ja. Yeah. Uh, hoe investeer jij op dit moment dan in, uh, in jouw vriend? Hoe uh, doe je met weinig geld toch leuke dingen? Ja, en ik, ik denk dat de verhaal met je ook heel erg overeenkomt. Het enige verschil is dat wij dan inderdaad als we samen zijn, ik zou doorgaan met een vakantie willen. Dat dat dan bijvoorbeeld niet kan. Maar voor de rest is het echt hetzelfde. Ik, ik, ja, heel veel vriendinnen zie ik gewoon iets minder, omdat ik liever die tijd dan bij mijn vriend ben. Dus je ja. geeft wel wat bepaalde dingen op. een kerstdag die je opgeeft, omdat je dan ziet zegt van ja, als ik dan ook nog eens die ene dag bij mijn ouders ga zitten, dan zie ik mijn vriend helemaal niet meer voor het nieuwe jaar. Nee, nee. Je ja. dus geeft wel wat op, qua andere vrienden en familie. Geen. Je kan niet allemaal hebben. Als je een hele drukke baan hebt, en je ja. hebt een, een vriendje of vriendinnetje, dan moet je toch ook andere dingen laten zien. Ja, ja, ja. Dat, dat blijkt wel uit, uit jullie verhalen. Het is wel, wel grappig, jullie staan aan de ene kant Best wel tegenover elkaar, zeg maar. En aan de andere kant eigenlijk precies dezelfde problemen waar je tegen, tegen aanloopt. Ja. Ondanks wel of geen geld uh, hebben. Goed met Uiteindelijk je. Eigenlijk is dat geld niet zo belangrijk volgens mij. Gaat het gaat er om die relaties. Nou, dan heb, dan dat hebben we ook, ook weer. Zeker niet. Ja. Ja. Om bakken geld als je nou gewoon dates hebt om, om leuke dingen te kunnen blijven doen. Ja, nou, ja. Dus, dat is een mooie moraal van het verhaal, toch? Stiekem. Ja. <laughs> Jacqueline en Angelique, dank jullie wel. Fijne, Fijne, avond. Fijne avond. Als je hierop wil reageren of uh, verder over mee wil praten, dan kan dat. 0800 1121. 0800 1121 is het telefoonnummer. Dit is Beef en Cash in the Money. Got a call from the man with a message: Seeing for my calculations were wrong. looking kind of funny But no worries and go finish your song Setting, don't you think twice? Get it down. You better start and take my advice. There is no time left to lose, guys. We got to go cashing, start cashing the money. Say goodbye to the sake of being funny. is so long. Money over de money in deze uitzending van Lust. Die helemaal draait om geld. En vooral dan uh, wat dat voor effect heeft op je relatie. Nee, nacht Bas. Hey, goedenavond. Goedenavond. We, gaan, we hebben het vannacht in Lust over uh, geld en relaties. Geld en de liefde. Wat doet het met je als je uh, veel of weinig geld hebt? Hoe zit jij erbij? Ja, ik zelf zit er uh, financieel behoorlijk bij. Behoorlijk. Ja, ja. Je hebt veel geld. Nee, beroerd bij. Beroerd bij? Ik dacht, behoorlijk. <laughs> nee, nee, oh, nee. Ja, je... behoorlijk beroerd. Ja? ja nee, zo, hoe nee, beroerd? Nee, moet je naar de voedselbank? Nee, nee, nee. Zeker niet. Nee, ik bedoel persoonlijk uh, financieel zit ik er uh -huh. dus niet goed voor. Maar dat, dat is nu allemaal wel geregeld. Maar dat je had veel betaal. schulden? Of, uh... Ja, heel veel. En dat, dat loopt niet. Okay. Maar, ja, maar ik heb ook een relatie en ik woon samen. Ja. En ja, ik wil wel van tevoren zeggen, ik heb het over één uh, van de twee geldproblemen. Je kan het oneens zijn over de uitgaven, dat je veel uit blijft geven en daardoor in de schulden zit. Mm -hmm. Maar je kan ook hebben dat die schulden er gewoon zijn. En bij jou nou. is het laatste het geval? En waardoor zijn die schulden dan ontstaan, als het niet, niet door jouw toedoen zeg maar, komt? Oh, je wilt wel door mijn toedoen, maar niet dat het uh, doorloopt. Hè? Dat je niet in een relatie hebt dat twee mensen uh, uh, dingen blijven uitgeven, terwijl ze niet hebben. De schulden zijn er nou eenmaal. Mm -hmm. Dus ik heb schulden gemaakt en ik heb een relatie. En dat geeft druk, dat klopt inderdaad. Want draai jij zelf voor die schulden op? Of jouw partner ook? Nee, mijn partner Nee, nee, dat, nee dat zou niet kunnen. Dat zou ik zelf ook niet uh, accepteren. Nee, maar, maar hoe, hoe erg zijn je schulden? Hoe lang ben je nog bezig met afbetalen? Drie jaar. Drie jaar. Het is overzichtelijk. Maar wat, waar ik voor belde... is dat ik altijd hoor... als het over schuldenrelaties gaat... niet alleen vanavond is de druk op de relatie. Mm -hmm. Dat is logisch, want die heb je ook. Maar daarom maak ik dat onderscheid net als je gewoon schulden nou eenmaal hebt en het is wel stabiel gebruik je relatie dan om die druk te weerstaan. Mm -hmm. Ja, dat zou ook de meest ideale situatie zijn. Maar ik denk dat het voor veel mensen best wel moeilijk is. Omdat je uh, juist zo'n stress hebt, hè, waar we het eerder ook over hebben gehad. En dat je daardoor eerder spanning krijgt onderling. Maar jij weet dat redelijk goed te omzeilen dus. Ja, maar... Ja, dat, dat klopt. Maar je hebt gelijk met wat je zegt. En ik wil ook niet zeggen dat die mensen dat er maar moeten doen. Maar wat ik bedoel te zeggen is... Probeer het gewoon eens een keertje zo te zien, dat je steun aan elkaar mm -hmm. Probeer het gewoon een keer. Ik weet dat het helemaal niet makkelijk is. Hoe doe jij dat maar, dan pers persoonlijk? Hoe, hoe werkt dat bij jou dan? Kleine dingetjes. Uh, gewoon ja, iets heel stomzinnigs. Het is Rob weer en ze komt thuis uit de werk en je zorgt dat er uh, zelfgemaakte chocomel klaarstaat. Mm -hmm. Zij uh, trekt een keer wat secties aan. Uh, je hebt het erover, praat er ook over. Uh, en zorg in ieder geval dat je alles doet natuurlijk uh, om het af te lossen en geen problemen te krijgen. Ja, ja maar jullie hebben dus nooit, jullie zorgen gewoon door kleine dingetjes voor elkaar te doen dat het leuk blijft tussen jullie. Ja, maar ik denk ook dat dat in elke situatie geldt, of het nou financieel is of. Met andere dingen waar je stress of crisis over kan hebben in een relatie. Maar financieel, ja, het, het is nou eenmaal zo. Ja, heeft het jullie sterker gemaakt? Ja, absoluut. Ja. Maar dan moet ik wel zeggen dat ik wel vanuit een ideale situatie praat hoor. Ik denk niet dat ik representatief ben voor meerdere mensen. Ik heb gewoon heel erg geluk. En, en ligt dat dan ook aan, aan haar? Is zij gewoon heel uh, flexibel of geef ik jullie gewoon helemaal niet om geld? Vinden u het niet belangrijk om, uh, om mooie dingen te kunnen kopen en uit eten te kunnen gaan? Ja wel, maar we weten dat we nu gewoon even drie jaar. Kijk, zij heeft gewoon een goed inkomen en ik heb uh, ook inkomen. Maar er gaat zoveel van naar je schuld, dus er blijft niet veel over. Ja, er blijft niet veel over. En we weten dat dat voor drie jaar is. En ja, kijk, dat bedoel ik. Mijn, mijn situatie is niet echt... Uh, ja, representatief. Nee, maar dat hoeft ook niet. Mensen. Ik heb gewoon echt heel veel geluk met iemand. We ja. zijn nu vier jaar samen bijna. En oh. ja, we gaan over een jaar of drie echt in ons leven opbouwen, maar yeah. ik wilde alleen maar eigenlijk zeggen van probeer het gewoon een keer yeah. om die relatie juist te gebruiken om die druk te weerstaan. Ja, nou Ik Laat denk dat, van... dat heel veel mensen dat, dat heel graag ook zouden, zouden willen kunnen. En uh, wat, wat, over drie jaar, laten we eventjes vooruitkijken, wat is dan het eerste als die schuld afbetaald is en als uh, alles weer bij de oude is, wat is dan het eerste wat jullie samen gaan doen? Hebben jullie het mm. daar wel eens over? Pinnen. Pinnen? <laughs> ik denk, nou komt er een vakantie ja, of nee, zo. Ja, daar hebben we het ook over. Kijk, we weten waar we het voor doen. En, ja. en we hebben het gewoon goed, hoor, moet ik zeggen. Want, ja. ja, Nou, zo klinkt het ook, Bas. Ik ben niet te klagen. Hé, hey, dank voor je verhaal. En uh, mooi om uh, een keer de andere kant te horen ook. Ja, maar... Eén ding nog, ik bedoel het niet lichtzinnig, hoor. Ik snap al die mensen die dat niet zomaar kunnen. Oh, maar het klinkt ook ja. absoluut niet uh, lichtzinnig, Bas. Ik vind het, uh, ik vind het juist uh, heel verstandig klinken. En heel uh, mooi ook om, uh, om deze kant te horen. Dat, dat, dat, dat er niet automatisch vanuit moeten gaan dat iedereen... Meteen dikke ruzie heeft en alleen maar stress als je financiële problemen hebt. Dat is bij jou blijkbaar anders en dat lijkt me alleen maar heel erg prettig. Dus dankjewel en heel veel succes de komende jaren nog. Nou, dankjewel. Je hebt fijne avond. Hetzelfde. wil je ook meepraten over geld en wat voor effect dat heeft op je relatie. Telefoonnummer is 0800 1121. Je kan ook sms'en. Dan moet je dan even doen naar 9090. SMS dan lust spatie en dan je bericht. Yeah, Laurainville sam december morning. Geweldig plaat trouwens. In het programma een dubbeltje op zijn kant zie je wekelijks gezinnen met duizenden euro schuld. Presentator John Williams wordt dan ingeschakeld om de familie uit het slop te helpen. Ik heb een fragment uitgezocht uit het programma waarin moeder Sandra en haar dochter worden geconfronteerd met hun schuld. Financieel deskundige Annemarie van Gaal kent het klappen van de zweep. Als alleenstaande moeder draaide ze ieder dubbeltje om. Maar door keihard te werken is ze nu een succesvolle zakenvrouw. Ze investeert in tientallen bedrijven in binnen- en buitenland... en runt haar eigen mediabedrijf en adviesbureau. Anne-Marie ziet het als haar taak anderen te helpen... die er financieel een puinhoop van maken. Ze heeft de hele administratie van Sandra doorgespit... en confronteert haar vandaag met de lastige keuzes die ze zal moeten maken... om ooit weer uit de schulden te komen. Ik schrik toch wel van jullie schulden die uh, in de loop der jaren zijn opgebouwd. Heb je zelf enig idee hoe hoog jullie schulden zijn? Ik denk iets van 30.000. Yeah. Ja, het is nu op het moment 29.000 euro schuld. En dat zijn 11 schuldeisers in totaal. Mm -hmm. Als ik dat nou vergelijk met jullie inkomsten... die jullie iedere maand, of die jij eigenlijk iedere maand uh, binnenbrengt... Dat is uh, 2250 euro. De inkomsten van Sandra bestaan uit haar salaris van 1650 euro... de belastingteruggave van 300 euro en een aantal toeslagen. Maar jouw uitgaven zijn iedere maand 2850. De grootste uitgaven zijn de woonlasten. Daarmee wordt bedoeld haar hypotheekrente, het gas, water en licht en de woonbelastingen. Dat betekent dat je iedere maand structureel 600 euro tekort komt. Ja. Dus je schuld wordt niet minder, hij wordt alleen maar meer. Mm -hmm. Besef je dat je zoveel tekort komt iedere maand? Ja, ik, ik besef dat ik tekort kom. Want omdat ik natuurlijk ook heel vaak in, het, in de rode cijfers sta. loop dan, dan, je loopt maar achter de feiten aan te, te rennen. Dus dat besef ik wel. Mm -hmm. Want als je namelijk niets doet... en die 600 euro die blijft, die blijft je structureel tekort komen... dan gaat jouw schuld over tien jaar oplopen tot... 138.000 euro. Heftig fragment uit het programma Dubbeltje op zijn kant. Sandra geeft meer uit dan ze verdient. En uh, nou ja, dat heeft effect op haar portemonnee en ook op haar relatie. Uh, ze weet niet meer hoe ze het zelf kan oplossen. Nou, luister je nu en heb je zelf ook financiële problemen? Herken je zoiets? Heb je ze gehad? Wat doet dat dan met jou? Wat deed het met jou en met je relatie? Laat het mij weten. We praten verder als je belt naar het gratis nummer 0800-1121. 0800-1121. En mailen dat kan ook naar lust.bnn.nl. NL. Zometeen nog meer lust over geld en relaties. Ik praat zometeen met de Nederlandse Meerte, die tegenwoordig in de Verenigde Staten woont en daar een superluxe leventje leidt met haar man. Ik ben benieuwd of zij gelukkiger is dan wij. Arme plebs. Dat en meer na het nieuws. Zometeen met Juris Tubernitski. Jordan.